Want mensen willen toch zoveel mogelijk bomen verzamelen, dacht ik, ja. Maar die boom moet dan nog helemaal naar noord toe? Nou ja, klopt. klopt. Uh, of bijvoorbeeld bij, uh, bij Dirk van der Broek. Oh, daar ja. kun, je ah, dat is, ja, dat kun je ze ook inleveren? Ja, daar kun je ze ook okay. inleveren. En het veld bij de Bramelaan, bij uh, Badaan is dat. Daar kun je ze okay. ook inleveren. Ja. Mogelijkheden genoeg. Mogelijkheden genoeg. Mooi zo. Het was een uh, relatief rustig weekend in Zandvoort qua uh, geluidsoverlast, geloof ik, hè?